4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een glasfabriek in Schiedam heeft een grote brand gewoed. Alle medewerkers waren op tijd naar buiten. Wel moesten drie mensen worden nagekeken door ambulancepersoneel... omdat ze rook hadden ingeademd. Meteen na het uitbreken van de brand kwamen er grote vlammen uit het dak. Die veroorzaakten dikke rookwolken. Volgens de brandweer is het vuur in de glasfabriek nog niet helemaal onder controle... maar zijn er buiten geen vlammen meer te zien.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 In Syrië hebben strijders die loyaal zijn aan president Assad... zeker dertien leden van dezelfde familie gedood. Dat is volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... gebeurd in een huis in Baida, een dorp vlakbij de Middellandse Zee. Buiten het huis lagen drie doodgeschoten mannen. Binnen lagen vier dode vrouwen en zes kinderen. Het Soenitische dorpje ligt in een provincie waar veel alevieten wonen. Het regime van president Assad bestaat voornamelijk uit alevieten, die een minderheid vormen in Syrië.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De Nacht van de Filmmuziek. Met Jan-Willem Bult en Martijn Grimius. Welkom terug bij De Nacht van de Filmmuziek, het uh, derde uur. Ik kijk even op Twitter: hashtag filmmuziek. Daar uh, twittert Erwin Kooi. Karo's Nacht van de Filmmuziek is niet goed voor mijn portemonnee. Een dvd-shoppinglijstje komt hieruit voort. Nou, dat is alleen maar hartstikke mooi. Blijf ook vooral luisteren tot 6 uur. Eh, druk je. je cassette, denk ik wil ook even zeggen op rek, dan hoef je, hoef je helemaal niks te kopen. Maar dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Eh, Erwin Kooi, eh, we eh, twitteren dat op hashtag Filmuziek. Eh, doe dat ook vooral. Of mail naar Filmuziek Cairo voor eh, al je opmerkingen suggesties. Eh, en eh, ja, die zijn daar eh, meer dan welkom. Dit uur onder andere John Williams, Philip Glass... Maar eerst gaan we luisteren naar de tweede notering van Rogier van Otterlo. We vonden hem al op nummer 40, Soldaat van Oranje. En dit is Turks Fruit. nummer 20. die ons alle bezighoudt. Dus wie, wie, wie fluit er hier nou? Ja, dat is de luisteraarsvraag. Ja. Kijken wie er het eerste met hashtag filmmuziek het antwoord geeft. Of filmmuziek.kro.nl .no. Wie fluit er op de soundtrack van Turks Fruit? Nummer 20 in de soundtrack top 40. Ja, we hebben net Paul Verhoeven gehoord in het vorige uur... over zijn favoriete eigen filmmuziek. En hij verkoos Soldaat van Oranje boven... Turks fruit. Uh, hij gaf ook aan dat hij er eigenlijk geen vertrouwen in had... toen hij de eerste muziek hoorde. Uh, tot zijn, zijn producent Rob Hauer zei van... nou, leg het maar eens gewoon onder de filmbeelden. En toen viel het eigenlijk mee. Hij vond het een beetje jazzy. En dat was blijkbaar niet zijn, zijn ding op dat moment. Maar hij gaf volmondig uh, in het vorige uur toe... dat hij dat verkeerd had gezien... en dat het juist heel goed uh, werkte onder zijn film. Maar wie, van wie is het fluitje? Dat willen we even weten. Filmmuziek.nl of hashtag filmmuziek op Twitter... De volgende, uh, Harry Potter, Ja, dat is, Er zijn natuurlijk heel veel delen van gekomen. Ja, en uh, dat is ook de reden waarom we van uh, de allereerste componist het ja? allereerste nummer spelen. En van de allerlaatste componist het allerlaatste nummer van de soundtrack. En waar moeten we dan op letten? Want wat is daar een groot verschil tussen? Uh, nou, sowieso vertegenwoordigen beide componisten echt wel een andere uh, filmmuziek cultuur, hoewel in het midden raak ze elkaar, maar we hebben het hier over John Williams, aan de ene kant die begon als componist van de Harry Potter films en Alexandre Desplat die ermee eindigde, uh, dan heb je toch over misschien wat meer Amerikaanse cultuur versus Franse cultuur, maar goed, dat, dat zit allemaal ergens in het midden. Maar het is interessant om die twee stukken naast elkaar te horen. Nummer 19 Van de filmmuziek met Jan Willem Bult en Martijn Grimius. Nummer 18.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 Je zit nog even op Twitter te lezen, Jan Willem. Kat, ja. De kat op het spek noemt het een topnacht. Ja, geweldig. Dat ja. <laughs> uh, vind ik ook. Dus uh, we zitten allemaal hier te genieten... en, en met dit nummer mee te neuriën. Want... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat nummer van Eddie Verde... of al die nummers die hij maakte voor deze film... dat komt echt onder je huid te zitten. Maar dat is ook het verhaal van zo'n jongen die er alleen op uittrekt. En dan het enige wat hij heeft is een caravan... waar hij dan moet zien te overleven. En uh, ja, dat loopt niet helemaal goed af. Maar ja, de film was vorige week nog op televisie. Ik denk dat dat ook verklaart dat, de film, dat de, deze track behoorlijk hoog staat... op nummer 18. Into the wild, daar, daar hebben we het ja. uh, allemaal over. Uh, nog heel even kort terug naar Turks Fruit. Het fluitje van Turks Fruit, dat we aan het begin van het uur lieten horen. Kitty Wigleven uh, mailt uh, Thijs van Leer. En drie minuten later, of is het toch Toet Stilemans? Ja, we zijn er nog steeds niet. Echt ja, de uit, meeste hè? stemmen zijn toch uh, voor Toet Stilemans op dit moment. Maar we hebben toch niet het sluitende bewijs. Uh, mail nog steeds naar filmmuziek.kro.nl of filmmuziek.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 Ja, prachtig. Uh, The Hours, Philip Glass. De favoriete filmmuziek van Jeroen Krabé, nummer 17 in de lijst. Heel, heel, heel klein, hè? Ja, Philip Glass, bekend om zijn minimalisme. Maar als je je voorstelt hoe, hoe, hoe smal eigenlijk de, de, hoe hij de muziek houdt... en hoe hij daar toch in de emoties weet, weet, weet te variëren. En, ja, dit, is, dit is iets wat bij mij kippenvel veroorzaakt. Ja, prachtig. Uh, van Philip Glass' The Hours. We gaan door met een ander... Uh... Ja, veel, veel gedraaid, veel gekochte soundtrack ook. Forrest Gump. Ja, daar, daar zit één mooi, lang uitgesponnen klassiek stuk op. De Forrest Gump Suite. Nummer 16. De favoriete filmmuziek van... Mijn naam is Ramon Verberne. Ik ben animatieproducent bij Illuster Producties. Ik werk al lang in de animatie. Onder andere vroeger aan Nijntje, Kika en Bob. We hebben ook de Tumblies geproduceerd. Voor in de Kindertijd. Als ik aan filmmuziek denk, het eerste wat er me opkomt is een film van Wes Anderson, The Live Aquatic. En daarin speelt Ceo George, een Portugees-Afrikaanse artiest. De nummers van David Bowie, maar dan op zijn Portugees live in de film, met gitaar. zegt. Prachtig, ik luister er zeer regelmatig naar. Een andere film die me is bijgebleven is uh, Amélie van Jan Tiersen. Die muziek waarin, zeg maar, de combinatie van het beeld dat zij de zak met bonen in gaat met haar handen en dan het getingel van de harmonica op de achtergrond. Uh, fantastisch. Nummer 15. Favoriete filmmuziek van animatiefilmproducent uh, Ramon Verberne, Amélie. Uh, om het even helemaal te zeggen, Le Fabuleux Destin d'Amélie Paulet van Jan Tiersen. Kijk nog even op de Twitter, uh, hashtag filmmuziek. Ja, Robert Bakker heeft het toch maar. Uh, nee, Mark van den Broek moet ik zeggen, heeft het toch maar opgegeven. Die zegt, uh, nou, het wordt toch maar koffie zetten en wakker blijven. Uh, en die geniet nog de hele nacht door van uh, de nacht van de filmmuziek. Dit is tot zes uur. De nacht van de filmmuziek. Ja, dat, dat zei ik. En uh, ja, wat, wat is het voor? Een mooi bruggetje met deze bumper door te gaan naar een blokje Jan van Houten uh, James Bond. Nou, je, hebt meteen, uh, je, je bent meteen in de stemming hè, met ja, deze muziek. Ja, ja. ja uh, James Bond. Ja, uh, want, want, want met deze muziek begon het niet. Uh, want uh, ja, ik, ik wilde het even hebben over het begin van uh, de James Bond en het geluid wat eigenlijk bij James Bond hoort. De, de, de muziek van John Barry, maar daar begon het niet mee. De eerste film, Dr. Noah in 1962, begon met uh, deze muziek. Dat klinkt nog niet heel spannend. Hè. Nee, hè? Lekkere clips muziek, gezongen ja. door de, de, de vrouw... van uh, degene die dit uh, uh, gecomponeerd heeft, Monty Norman. ja. Monty Norman was de, de, de, de, de componist van de, de muziek onder Dr. No. Uh, heel erg Calypso, heel erg dit stijltje. In die film komt ook veel meer van dit soort muziek voorbij. Alleen uh, de, uh, de producenten, uh, Albert Broccoli... die zocht naar een, een, een wat steviger thema om, het, om, om de film neer te zetten. En dat, vond, dat vonden ze niet echt. Ook niet bij een ander nummer wat in die film zat... genaamd The James Bond Theme. En dat is deze, Nog niet Ook niet echt pakkend, hè? Nee. het is de James Bond theme. Wij denken van, nou, dit is het thema van James Bond, maar... Ja, nou, dit blijft het een beetje. En wie heeft dan bedacht, op een gegeven moment gezegd, nou, maar dit, dit moet anders. Monty Norman had een andere um, compositie gemaakt en dat heeft, hebben de producenten... Dan even doorgeschoven naar uh, John Barry en zijn orchestra. Dat was begin jaren 60 in Engeland. Een beetje een, een, een, een, een band voor feest en partijen, noem ik het maar even. Heel veel toeters op het, uh, op het podium. Uh, zes saxofonisten, acht uh, trompetters en blazers en heel veel hoorns. Met een, met, een, met een eigen sausje. En die heeft van het andere uh, thema wat uh, Monty uh, Mont Norman heeft geschreven. iets heel anders gemaakt. Namelijk het bekende. Dit. Dan zijn we weer thuis, hè? dan zijn we ja, weer dan thuis. Zijn we thuis ja. <laughs> Kijk, dit kennen we allemaal. Ja. Alleen daarna kwam er een enorme ruzie tussen die twee. Want wie heeft dit nou gecomponeerd? De ene zegt van ja, dit, dit heb ik gedaan. De ander zegt ja, ik heb mijn sausje eroverheen gegooid. Dit heb ik gedaan. En ik ben er, ik ben er een beetje ingedoken uh, in, in de, uh, de geschiedenis van dit, uh, van, van dit nummer. En dat komt op zich, op zich hebben ze beiden wel gelijk. Ja. Want die, uh, die Monty Norman, die zei van, ja, oh joh, ik, ik heb dit al eerder uh, gebruikt, dit thema. Uh, uh, voor, een, voor, een, voor een musical geschreven, een uh, musical over India, een India's musical. Uh, nooit uitgebracht overigens, nooit op de planken ge uh, gebracht. Maar hij heeft in 2005 op een eigen cd'tje uh, dat gezet. Uh, dat heet dan Bad Sign Good Sign. Ja. En zo klinkt dat. Moet je eens even luisteren. Dit is James Bond uh, in, in wording. Unluck, <f Jakob> nou, dat lijkt meer uh, muziek uit de Octopussy. Ja, maar je hoort like het er wel in, denk ik. Zie je, herken kent dat thema. Dat heeft dus die Norman ontwikkeld. Maar als je bijvoorbeeld dit nummer hoort van John Barry... wat hij in 1960 heeft gecomponeerd voor zijn eerste film... Poor Me uit de film Beat Girl... Moet je eens luisteren. Ja, dat ja, moet je ja, dan, dan weer in de leiding. En dat eigenlijk is, het dus ja, dat is, dat is... dus. ja, Zo is dat thema ontstaan. En uh, uiteindelijk uh, er zijn er echt zat rechtszaken uh, doorheen gegaan tussen die twee. Die hebben echt slaande ruzie gekregen. Maar konden hè? ze niet gewoon zeggen, jongens, allebei, 50-50... Uh, nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk heeft Monty Norman alles gewonnen. En die heeft dus alle rechten gekregen. Maar wat heeft hij ermee gewonnen verder? Eigenlijk helemaal niets. Want uh, John Barry heeft vervolgens uh, zes uh, Bondfilms van muziek voorzien. En uh, uh, Monty Norman is eigenlijk daarna in de vergetenheid geraakt. Ja. En is, is waarschijnlijk, heeft waarschijnlijk geteerd op de, de rechten van dat ene nummer... wat eigenlijk in elke Bond uh, Ik hoor ook altijd oh, een beetje de shadows in dat uh, Bond-team. Ja, Hebben jullie he? er ook nog uh, ja. geprobeerd een uh, slaatje uit te slaan? Ja. De, sh de Shadows. <laughs> nou ja, maar goed, die John Barry die heeft dus uh, later nog heel veel. Toal... Nou ja, dit ook weer. In andere films heeft hij dat weer uh, terug laten komen. Onder Majesty's Secret Service is dit. Ja, George Lazenby. En dan op, op de MOOC gespeeld, hè? Dat is een zo n, zo n oud synthesizer. James Bond is natuurlijk bij uitstek. Uh... De, de, de, de soundtracks van James Bond lenen zich allemaal voor, de, voor, voor die songs. Ja. De een wat meer geslaagd dan de ander? Uh, ja, de, de, de, de themaliedjes de thema bedoel je? Ja. ja, nee, dat is echt. De, als je al die liedjes op een, op een rij zet, dan heb je echt een heel mooi overzicht van, van 50 jaar muziek. Dat begint inderdaad met, met, nou, met Shirley Bessie en, en, en Tom Jones vroeger. En dat eindigde me natuurlijk met, uh, nou, dat iedereen nog kent van, uh, van vorig jaar, Skyfall van, uh, van Adele. Wel weer een hele sterke ook? Dat, is, dat was een hele sterke, ja. Ze hebben in de jaren 80. Maar goed, in, de muziek in de jaren 80 is sowieso al een beetje. Uh, dat je zegt van. Uh, heeft dat het tand destijds doorstaan? Niet alles. Roger Moore, hè, de periode. De periode van Roger Moore en uh, uh, de, degenen die erna komen. Aha en Joanne Juran. Allemaal op zich leuke nummers, maar om nou te zeggen dat het echt dat het klassieker zijn, nee. Maar Adele heeft weer uh, uh, het, het oude gevoel uh, teruggebracht. This en uh, de, uh, de nieuwe James Bond, uh, die volgend jaar uh, wordt gemaakt... daar is al uh, weer uh, gezegd dat Adele weer opnieuw het themanummer gaat zingen. Dus, oh, toch wel? Dus het wordt een zing... beetje de nieuwe Shirley Bessie? Z zij gaat een Shirley Bessie doen en zij komt in meerdere, uh, meerdere films terug. Ja, ja kijk, ons... kijk klein stukje Adele. Here Hier zit dat bond team ook alweer ja. een beetje doorheen, hè? Ja, ja want dat Bond-thema komt eigenlijk in elk nummer wat bij die film hoort... ...komt het altijd wel weer ergens links of rechts terug. En dat vinden de, volgens mij die makers vinden het ook hartstikke leuk om daarmee te spelen. Wat ik zo knap vind aan die Bond-nummers, die eindigen... Uh, ...niet allemaal, maar de sterkste vinden, die eindigen altijd zo met zo'n halve noot omhoog. Dat is met, met Skyfall, ja. ook bijvoorbeeld uh, uh, Live and Let Die van ja. Paul McCartney. Ja. Dat gaat dan zo'n halve... Is dat, is dat een, een, een voorwaarde als je zo'n bondnummer uh, moet maken? Of? Nou, dat is uh, een beetje de, de, de school van John Barry. Ik bedoel, dat is de, de sound die John Barry erin heeft gezet. En dat heeft, uh, ja, dat heeft school gemaakt en iedereen heeft dat nagedaan. Omdat als je namelijk als John Barry klinkt... klink je als een bondnummer. Ja. En de, uh, waarmee ik wil eindigen... en wat eigenlijk dus ook in de lijst staat... de ultieme soundtrack vind ik nog altijd... Uh, jij kent hem gelijk bij de eerste tonen. Dat is deze... Toch Shirley ja. Bessie. Toch Shirley Bessie. Heeft en er het... vier gemaakt? Uh, drie, hij heeft er drie gemaakt, ja. En dit is dan uh, de bekendste. Goldfinger. Go!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 Mr. Goldfinger Bye. Julie Bassie, Goldfinger, Ankie Jap uh, twittert op uh, hashtag filmmuziek. Kan geen oog meer dicht doen vanwege alle wetenswaardigheden. Nooit geweten dat 007 in Wording een zo'n uh, muzikale uh, thema heeft. Ankie uh, Jap, ja, nou, blijf uh, vooral bij ons tot 6 uur, de nacht van de filmmuziek. Nummer 13. nog een klein stukje. Nummer 13 was dit, American Beauty. En dit nummer heette Dead Already. En dit is muziek van uh, Thomas Newman. Ook degene die uh, bijvoorbeeld Skyfall, de laatste James Bond film, uh, de soundtrack van maakte. We hebben een paar uh, van die, van die oorlogsklassiekers in de lijst. Uh, we hadden al Saving Private Ryan. En ook deze mag niet ontbreken. Nummer 12. of my days as I'm sure Elias will be fighting with Barnes for what Ra called possession of my soul there are times since I felt like a child born of those two fathers but be that as it may those of us who did make it have an obligation to build again and teach to others what we know try with what's left of our lives to find a goodness and meaning. Op nummer 12 in de soundtrack top 40 uit de film Platoon, Adagio voor Strings. En uh, het is onder andere de favoriete filmmuziek van Dylan Woesthof van Kane, die uh, dit roemde vanwege de enorme lange sterfscène die er uh, in slow motion onder dit nummer in de film Platoon zit. Uh, een film die uh, een aanklacht is tegen de Vietnamoorlog. En we hoorden, van nog, even, Stone. En we hoorden nog even Charlie Sheen hè, in het begin. Ja, die, die hoorden we nog even doorheen. We draaien nog uh, één nummer tegen de klok van vijf uh, uur. Ja, we moeten even over die laatste noten heen. Ja. ja. We gaan even naar uh, een Zuid-Amerikaanse componist. Gustavo Santolai uit uh, Argentinië. Een, niet alleen een componist, ook een muzikant. En dit is de muziek die hij maakte voor Brokeback Mountain op nummer 11.